9 uur door Almegens met het NOS-journaal. Het ministerie van Onderwijs heeft vorig jaar 1742 studenten betrapt... die een beurs voor uitwonenden hadden aangevraagd terwijl ze thuis woonden. Sinds vorig jaar is de aanpak van fraude met de uitwonende beurs wettelijk geregeld... waardoor het gesjoemel kan worden bestraft. Controles hebben volgens het ministerie vorig jaar tenminste 12 miljoen euro opgeleverd. Studenten die worden betrapt moeten teveel betaalde geld terugbetalen... plus een boete van nog eens de helft van dat bedrag... Als ze nog eens in de fout gaan, raken ze mogelijk hun studiefinanciering helemaal kwijt. Vorig jaar hebben drie studenten zo hun recht op studiefinanciering voorgoed verspeeld. Prins Friso wordt vrijdag begraven. Dat gebeurt in besloten kring in Lagevuurse in de gemeente Baarn. Friso groeide op op kasteel Drakenstein in Baarn. Na een dienst in de Stulpkerk in Vuursen wordt de prins begraven op de daarbij gelegen begraafplaats. De dienst wordt geleid door dominee Karel Terlinde. Later dit jaar is er een herdenkingsbijeenkomst voor prins Friso. Premier Rutte heeft voor de dag van de begrafenis een vlaginstructie uitgegeven. Op alle hoofdgebouwen van de Rijksoverheid moet de vlag vrijdag half stok hangen. In Spanje heeft een fresco dat bij een restauratie werd verprutst... veel bezoekers en geld opgeleverd. De vernieling van het fresco in Borja was vorig jaar wereldnieuws. De 81-jarige Cecilia Jiménez voelde zich geroepen om het fresco op te knappen... omdat de verf afbrokkelde. Het resultaat was dramatisch en herstel is volgens deskundigen niet mogelijk. Wel is de belangstelling voor het kunstwerk alleen maar toegenomen. In het afgelopen jaar kwamen 40.000 mensen kijken... en kwam er 50.000 euro aan giften voor goede doelen binnen. De gemeente en Jiménez gaan een overeenkomst sluiten... over de verkoop van t-shirts, koffiemokken en andere producten. Het weer, het aantal buien neemt af. Vanavond klaart het op. Morgen in het Noordoosten nog een enkele bui. In de rest van het land is het droog. Schijnt geregeld de zon. Wordt 19 tot 22 graden. Dit was het RMS Journaal.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 BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is drie over negen. Spelersmakelaars Giel Dekker en Patrick van Diemen die zijn hier. En jullie gaan me zo meteen alles vertellen over het werk dat jullie doen. Nog dik twee weken en dan sluit hij de transfermarkt. Is het nou zo, Patrick, dat je nu op dit moment gebeld kan worden? Je moet nu iets regelen, wegwezen, vliegtuig pakken. Theoretisch gezien zou het kunnen. We <laughs> hebben vandaag uh, al nodig contact gehad met, uh, met de club. Ze zijn bezig met, uh, met twee deals, ook uh, richting het buitenland. Ja. Dus ja, dat, uh, dat speelt zeker op het ogenblik. Op de transfermarkt sluit op, uh, op 2 september. Dus je hebt dus, je, te, je, je mobieltje aan nu op dit moment? Nou, ik heb hem uit respect voor jullie. Die heb Ik stel <laughs> je dan wel? voor dat je net ja. tussen nu en tien uur... Nee, nee, nee. Kijk, uh, kom maar, zo, op... maar zo nauw luistert het soms wel, toch? In de eindfase wel. Ja. Nu, nu komt het niet op een uur. Maar we hebben het meegemaakt. Twee jaar geleden hadden we vanuit de Telegraaf het voetbalgala. Maandagavond, de laatste avond van, van het transferwindow. Uiteindelijk, uh, na een uur show, het was de halve zaal leeg. En overal in de zaal uh, waren mensen aan het onderhandelen. Dus, en toen kwam het echt wel uh, aan op een, uh, op een uur. Ja. Dus dat was, was leuk om te zien. Mark? Ja, ik heb het idee dat het steeds meer naar het laatste deel toe gaat. Dat er ook steeds meer bluffpoker worden gespeeld. Jullie kunnen dat beter inschatten. Maar nou ja. ik heb het vroeger, want jij hebt een goede deal geclosed, hè? we gaan het zo over hebben. Maar dat het na die deadline steeds meer van, nou, wacht nog even. Misschien dat die schuift mm -hmm. met die en dan doe ik weer dat. Of is het niet? Nou, het is het geen de... monopolie geworden? Nou ja, het zijn, kijk, in principe uh, zou het slecht zijn als je in augustus nog je prioriteiten aankoop gaat doen. Snap je dus, uh, Kevin wilde ze per se voor de eerste training, die wilde ze meenemen trainingskamp. Hm. Dus de prioriteit aankopen worden wel gedaan in mei, april al. Dan weet je al welke spel je wil hebben. Ja, inderdaad, de last minute deals, zoals ik het noem, dat de uitverkoopjes gaan nu. Dat is absoluut, de laatste week wordt heel druk. Goed, als je nu luistert, je bent een uitverkoopje. Dan weet je dan ja. wel <laughs> En onze entertainment koning is er ook, Mark Koster. Je hebt je helemaal gestort om Marina Berlusconi, de dame aan wie echt geen grammetje vet te vinden is. Omdat ze nooit pasta eet omdat ze nog pasta een Italiaanse eet, vrouw, vrij bijzonder. Is helemaal de blubber traint. Helemaal de blubber traint. En, en, en waarschijnlijk... al strak getrokken. Nou, waarschijnlijk. Nou, ja, wel een beetje hoor. Maar ze heeft wel dat Sophia Lorenachtige achtige ja. natuurlijke schoonheid. You googelde maar eventjes. Nee, ja, jij bent daar natuurlijk jaloers op. Maar <laughs> het, het valt mij. Het valt Goed, mij. We hebben het over haar. Zij is... Uh, de, het klinkt nu alsof we het hebben over een, uh, een, een nitwitje. Maar het is een, een mega dame Volgens Forbes. Een van de machtigste vrouwen op aarde, toch? Een van de machtigste 33ste businessvrouwen. 33ste uh, ik, ik hou van cijfers, 33ste plek uh, qua machtigste mensen... of machtigste vrouwen op aarde. Ja. En, en waarom uh, gaan we het erover hebben? Omdat zij mogelijk de opvolger wordt van haar vader Sylvia Berlusconi die huisarrest krijgt een jaar lang en niks mag doen. En daarom zijn dochter naar voren schuift. En zij is een beetje secretive, we weten weinig van haar. Maar de, het idee is dat ze het toch gaat doen. En ik denk dat ze een goede kans maakt... En ik vind het ook best goed. En niet te veel weggeven, want we gaan het er zo meteen nog uitgebreid over hebben. Goed, mee twitteren kan uiteraard met hashtag BNN d We zetten nu even, as we speak, een uh, plaatje van haar. Dan kan je zien of het Sophia Loren is. Of natuurlijk, trouwens, alsof Sophia Loren is zo natuurlijk nog. Maar goed, dat is een andere discussie. Ook geen pas hè? Maar is YouTube Angel of Harlem. Angel of Harlem. Radio 1, PNN Today. De Roy van Zuidwijn, de ex van prinses Margarita... die heeft vandaag een taakstraf van 100 uur opgelegd gekregen. Volgens de rechtbank in Amsterdam is hij schuldig... aan het opmaken van een valse factuur van 108.000 euro. Onze entertainmentman Mark Gossen, goedenavond. Um, jij weet wat van deze man, je hebt hem ook gesproken. Overigens gesproken, is het ja. nieuws van vanavond dat hij in hoger beroep gaat. Hè? Mm -hmm. um, dat maakte zijn advocaat Meijers bekend. Maar heel even kort, hoe zit dat nou met die taakstraf? Ja, nou dit, het is, het is in, die, in die fraudezaak, die bouwfondsfraudezaak... waarin enorm veel miljoenen zijn gestolen. En ik denk dat hij ook één keer, uh, keer heeft meegedaan aan het spelletje. En daar heeft hij een factuurtje geschreven. En daar heeft hij, uh, in, toen het was in 2001, 238.000 gulden voor, uh, voor gekregen. Ja. Hij ontkent dat. Het is niet helemaal duidelijk of dat nou een, een soort van... Gift is geweest van die echt grote boeven die al lang vastzitten, of dat hij dat zelf een beetje heeft gedaan, maar het, is, het stinkt. Maar hij zou teksten hebben geschreven, geloof ik. En ja, zijn, uh, ik, uiteindelijk... maar voor honderdduizend euro aan te schrijven, dan ben je wel even bezig. Hoor. Dan kun je drie <lacht> ja. romans schrijven. En dat, ja, daar is hij over, zegt hij, mee bezig te zijn. Ja, hij maar, woont in Portugal en hij zegt een roman Hij zegt een een te Althans, tegen de dorpelingen daar. Hij heeft ook wel gezegd dat hij een nep baron, of een baron was, maar ja, hij wordt een nep baron. Het is een beetje het is een, een drama queen, Ja, maar. alsof je ik heb hem dan eens... niet helemaal gelooft. Nee, nee, ik geloof die man voor geen je hebt, ge heet. je hebt toch gesproken, Ik wat heb, zegt hij? Onze redactie heeft er vandaag gesproken van de Post Online En, uh, en nou geeft hij geen commentaar. Maar vorige week gaf hij een heleboel commentaar. Toen Mark van der Linden erbij werd gelapt door hem. Die heeft in 2003 toen gezegd dat uh, de Oranjes hem hadden geschaduwd het bek dat verhaal ook niet waar te zijn. Dus het is een beetje een fantastisch... die het ene verhaal op de andere spelt... en ons dan als journalisten ja, een soort konijn een soort hol in trapt... en dan gaan we daar een beetje snuffelen... en dan kom je terug met vaak niks. En ja, hij gaat een hoger beroep... maar ik vrees dat hij hartstikke nat gaat. Als hij nou niet, uh, uh, als hij het verliest in hoger beroep... dan moet hij die honderd dagen taakstraf uitvoeren. Als hij dat niet doet, dan krijgt hij geloof ik uh, een fikse boete. Maar hij is blut, hè? Ja, zegt Blut, maar hij zegt ook dat vrienden hem dus onderhouden in dat huis, in dat herenhuis daar. Ja, die honderd dagen, dat wordt wel hilarisch. Ik denk dat, dat je daar een tv-programma van moet maken, jongens. Uh, TV-lab, doe do, do, do er eens wat aan. Ik zou hem daarin zetten en dan verdient hij wat. Dus ik denk ik, dat hij zo ja zegt. Ik denk dat hij zo ja zegt. Het man is ook publiciteitsgeld. Het ja, is, is een hele vreemde man, je kan ook al met hem lachen. Maar het, maar het is een drama ja, Het is het een enorme aanstelling. Het is eigenlijk een beetje zielig. Vind ik. ik vind hem snel, ja. Ik vind het echt zielig. Ja. En, en, en de, de Oranjes, Prins Bernhard, dan inmiddels ook al overleden, die, die zagen hem echt als een gevaar. Die zijn ook wel achter hem aangegaan. En ik denk ook echt dat hij een privé achter hem aangestuurd heeft. Maar ja, achter zo'n man. Het was in zijn studententijd al een rare gast. Die bij meisjes op het raam tikte en zo. Dus daar heb, dat is een heel interessante man om te volgen. En zijn biografie is te schrijven. Goed. Hij gaat dus in hoger beroep teze, tegen deze uh, boete. Of tegen deze 100 dagen taakstraf. Dat is helder. <tied> Ja, de transfermarkt in de voetbalwereld is nog zo'n twee weken open. En dat betekent topdrukte voor de spelersmakelaars, ook de mannen hier tegenover ons. Want voetballers zoeken nog een mooie club. Het liefst eentje met veel geld uit de land met een mild klimaat en een goede barddansings in de wijk. En clubs zoeken nog die ene links buiten met het gouden been. En wij als leker denken wel eens, die makelaars die hebben ook een bruin leven. Twee piekmomentjes per jaar, lekker een mooi percentage van die deeltjes pakken. De heren hier aan tafel gaan natuurlijk zo uitleggen... dat het helemaal niet zo is. Maar we waren ook benieuwd naar de ervaringen van voetballers. Willem Jansen bijvoorbeeld, middenvelder van FC Twente. Ik vroeg hem naar de band tussen hem en zijn makelaar, Louis Larros. Gaan ze bijvoorbeeld wel eens uh, lekker een bakje doen? Naar koffie iedere week, dat gaat een beetje ver. Maar ik kom meestal, uh, probeer je ook eens minimaal één keer in de maand een, een wedstrijd te, te komen kijken. En dan praat je gewoon even bij. En nodig je ook uit voor, uh, voor bepaalde uh, dingen en zo. Dus uh, dat is zeker meer dan, uh, meer dan zakelijk. Ja, nodig je uit voor bepaalde dingen? Wat voor dingen zouden dat dan zijn? Nemen jullie je spelers wel eens mee naar feestjes, televisiering, vernissages, uh, dingen? Nou, het gebeurt wel eens dat we, dat we een uitnodiging krijgen waarvan we denken: hé, hey, dat is uh, leuk voor de spelers. Nou, dan vraag je of ze zin hebben om, uh, om mee te gaan. Zoals? Voor wat? Nou, een keer uh, naar, naar een opening, uh, een, een modeshow of uh, een keer een opening van een restaurant. Ja, de jongens vinden het over het algemeen ook wel leuk om in, uh, in de spotlight te staan. Dan kies je natuurlijk wel bepaalde spelers waarvan je weet dat ze het leuk vinden. En die gaan daar met, uh, met veel plezier mee en dan heb je gewoon een leuke avond. En op die manier onderhoud je ook natuurlijk het, uh, het contact met de spelers. Een stukje bonding. Nou, niet ja. alleen de jongens vinden het leuk. Ook vrouwen <laughs> hebben spelersmakelaars. Daphne Koster van Ajax en Avoeste van het Nederlands Vrouwenelftal. En zij vertelt waarom zij blij is dat ze een zaakwaarnemer heeft. Ik ben naar Amerika geweest. Nou, als je dat ziet wat, uh, wat erbij komt kijken. Uh, aan het hele rijlen en zeilen rond zo'n contract... Dan is het gewoon, uh, vind ik het gewoon prettig dat, je, dat er iemand naast je staat die uh, heel veel uh, kennis van zaken heeft. En, en dat je gewoon weet als het, uh, als het dan geregeld is, dat het gewoon goed geregeld is. Ja, voor haar, voor haar telt dus vooral de ontzorging. En held van beroep en oudkeeper Hans van Breukelen die vraagt zich vooral af wie die makelaar nou eigenlijk zou moeten betalen. Is het niet vreemd dat als je alles voor uh, spelers doet, dat dan uiteindelijk een club jou betaalt? Dat een zuikbaarnemer per definitie betaald moet worden voor, ja, door de speler die hij begeleidt. Want uiteindelijk uh, is het het grootste belang dat hij voor de speler het maximale eruit weet, uh, weet te halen. En nu heb, heb je soms het idee dat het belang van een club en van de makelaar groter is dan uh, van de speler. Juist. En twee van die mannen die zitten hier nog steeds aan tafel. Twee van die mannen die die deal sluiten. Giel Dekker, de man achter de 20 miljoen deal van uh, Kevin Strootman. Van PSV naar AS Roma en... Uh, Patrick van Diemen, die je vooral nog kent als voetballer van RKC... maar inmiddels ook zijn makelaarspapieren heeft en werkt voor VVCS... oftewel de vakbond voor de voetballersheren. Uh, ja, maar, maar eventjes uh, te beginnen met die laatste vraag. Uh, jullie horen door de spelers betaald te worden en niet door de clubs? Nou, ja, kijk, dat is een groot misverstand. Uh, in Nederland heb je gewoon te maken met de wet op de arbeidsbemiddeling. En, en die schrijft gewoon, gewoon voor dat de clubs... De makelaars betalen. Dus wij doen niks vreemds. We houden ons gewoon keurig aan, uh, aan de wet. Ik kan me voorstellen dat veel mensen zeggen: ja, je, je behartigt de belangen van de speler die dient te betalen. Maar zo is het nu eenmaal geregeld in Nederland en niet anders. Maar als jij, want je, je wordt ook wel eens: het kan twee kanten op werken. Je kan ingehuurd worden door een club die zegt: hey, heb jij nog ergens een leuke linksbuiten rondlopen? Maar je kan ook ingehuurd worden door een speler die zegt. Ik ben wel toe aan een nieuwe club, zoek er eentje voor mij. Ja. En in dat laatste geval word je ook <tus> niet betaald door de speler. Ja, maar er zijn, er zijn ontzettend veel mogelijkheden om, om, om, om zaken te doen. Weet je wel, soms, heb ik inderdaad deze, als je deze zomer kijkt, soms krijg je de opdracht van een club om te verkopen. Soms krijg je dan een opdracht om aan te kopen. Uh, wat je zegt, soms. Maar in het geval dat je een speler begeleidt, dan uh, doorgaans wordt het clubje betaald. Maar één ding, wat Mark ook zegt, de club calculeert al lang mijn fee in. Weet je dit het is een bruto bedrag. En daar zit gewoon, we kan het heel stoelen, maar er zit gewoon, onze commissie wordt meegerekend in dat hele pakket. Dus ja. erop, erin. Of de speler ik daar minder, wij krijgen meer. Dus, ja. Het wordt hoe dan ook verrekend. Daar komt het ja, ook neer. Eventjes die deal van 20 miljoen. Daar zit iedere luisteraar zit toch te denken. Ja, daar wil ik wat meer van weten. Zet oh, nee. de microfoon even uit of de, de rol. <laughs> nee, nee, nee, nee, nee. Kevin, nee. Kevin is trouwens. Ik ben dan benieuwd. Dan is maar dat eigenlijk geregeld. Even? Ja, ja nee, en dan gaat er dan, dan gaat er natuurlijk wel even een dikke fles champagne open. Nou, het woord, ik, ik, ik, ik was gisteravond. Uh, we hebben weinig tijd gehad om te genieten. Uh, zo Kevin als, als ik. Uh, maar gisteravond, hij, kon, hij was gelijk na het tekenen van het contract... moest hij door met het team Roma naar uh, Amerika om mm -hmm. tour. Hij is twee weken lang op een uh, trainingskamp geweest... toch een tour door Amerika. Um, is zondagavond laat teruggekomen. Is gisteren aangekomen met Nels Hulftal in het uh, huis der Duin. Dus gisteravond laat hebben we nog het huurcontract... van, het, uh, van, het, van, het, van zijn nieuwe huis doorgenomen. Uh, Moet jij dat ook doen? Nou, dat hoort erbij, ja. Ah. Maar, ik kan wel zeggen van niet. Maar uh, uiteindelijk uh, komt er een huurcontract binnen van een huis... waar hij gaat bewonen. volgt het oude huis van Marius Stekenburg. Ja, dat, dat lees ik door. Dat adviseer ik hem in. Kost moet je wel verstand van hebben? Nou ja, dat is het. Dat dat is, onder andere wel, ja. Ik heb ja. geen team. Ik heb, heb je geen, alles ik, alleen trouwens? Of heb je ook. Nee, nee, Ik heb er. Worden geworden gesupport door, door een juridisch team. achter mij, uh, secretaris, kantoor en een. Okay. toevallig Kevin's broer die werkt bij mij uh, al een paar jaar. Dus, uh, kan, ja. je, kan je iets vertellen over hoe dat gaat, zo'n deal? Want, want dan zegt Kevin dus. Um, ik heb het wel een beetje gehad bij BSV. <laughs> ga eens voor mij rondkijken. Ja, hoe, hoe gaat het? Nou iets? ja, dat is, dat is, je voelt vanzelf al aan wanneer. Uh, een speler wil vertrekken, maar ook mag vertrekken. In het geval van mag, dat was een lastig verhaal. PSV wilde niet heel graag. Maar zei altijd tegen mij, ja, onder die voorwaarden mag je weg. Ja, dan geef je toch ruimte tot een, tot een onderhandeling. Mm -hmm. uh, en dan ga je bellen? Uh, ook dat is een proces bent. van heel lang. Ik, ik, ik, ik, ja, wat Mark ook zegt, ik begrijp Kevin al sinds 16e. Dus ik had heel lang al welke clubs Kevin al volgen. Nou, dat zijn er... Uh, Degene die dat bedrag kunnen betalen in Europa zijn er ook maar tien. Tien clubs, vijftien clubs. Van die vijftien clubs zijn er vijf waar hij sowieso niet toe wil. Dat zijn de Russische clubs, dat zijn de, ja, de opkomende martens waar Aas Monaco dat kunnen betalen. Dus het, het, het, het ploegje was heel klein. Er waren misschien maar acht clubs die het konden betalen. Engeland viel af, die deed niet mee in de race. Mm -hmm. En Want, Roma wilde heel graag. Maar wilde dit niet? Nou, financieel niet. Nee, ja. nee. Dus, uh, die, die gingen voor andere spelers. Nou, en toen kwam uiteindelijk Melde Roma zich. En serieus. Nou, dan melden ze eerst bij mij van, goh, zou je willen Pols of Kevin zou Maar willen? hoor je dan ook een bedrag meteen? Hoe gaat dat dan? Nou, de eerste dan bel, want ja. ze bellen jou dan, hoor oh, je zo'n Italiaan of wat, wat, ja, heel stom. Ja. Want het voertal is dan, hé, hey, hallo, wat ja, uh, ja, willen we hebben? Pronto. De, ja, hoe gaat Geel dat denken, dan? dan? Nee, nee, vertel, de, wat, het is toch nee, mooi en goed is op beschrijven. Op uh, dus de hoofdadvocaat van, van, uh, van Roma spreekt, spreekt Engels. Ja. Dus, uh, dus daar is een afspraak mee geweest op, uh, op Schiphol. Samen met de sportief. En Sheraton Hotel neem ik aan dan. Sheraton Hotel. Ja, zo gaat dat dan. Ja, ik kan me niet voor voorstellen. Ja, nee, ja. Maar Je loopt eerst... zo'n taxi en dan loom je er naar binnen in de lobby en dan. Nee, ik kwam ik uit, ik kom uit uh, hun uit Rome gevlogen. Ik had, ik, ik, ik had Barcelona's ontmoeten elkaar op, uh, op, op die airport. Maar ze waren absoluut heel resoluut. Ze wilden de dag daarna per se door naar PSV. Dus ze wilden onderhandelen met PSV. Ik zei, nou dan wil ik eerst weten wat je, wat je voor oog hebt met de speler. Uh, wat het pakket zou zijn eventueel voor de speler... en uh, wat je wenst te betalen. Ja. En dan Damp had ik... Nou, toen had ik, kreeg ik wel een indicatie dat het... Uh, had ik nog niet geïnformeerd. Die was op Ibiza. Die was op vakantie. Dus ik zeg ik ga je ook niet lastigvallen met mogelijke deals... of mogelijke interesse. Maar die avond heb ik hem wel gebeld van, goh, het zou zo kunnen zijn dat. Nou ja, toen zei hij, ja, ga maar luisteren. Maar ben jij dan, want je zegt net, van, uh, de, de, ze wilden de volgende dag per se naar PSV. Ben je dan een beetje bang dat ze achter jou de rug om zeggen... nou, de groeten, we hebben jou niet nodig, we stappen zelf van naar PSV. Nou, ik, ook dat is weer een, hoe, je, hoe je het van tevoren goed in elkaar moet uh, zetten, die deal. Ik heb natuurlijk aan de kant van PSV de mensen die, uh, die, uh, waarvan ik zeker weet dat ze open naar mij zijn. Uh, ik, transparant naar Kevin toe. Uh, en ik had mijn collega, uh, makelaar Rob Jansen, die ken ik al eigenlijk al twintig jaar in het vak... Uh, die had ik zeg maar, ingehuurd om de, de, de bemiddeling tussen clubs te doen. Dus Roma, want hij heeft maar de ook daar gehad. Dus ik denk, hey, die kent de situatie daar. Dus die heeft ook bemiddeld en geholpen. En moet je dan weer een deel van jouw percentage aan hem afstaan? Is uh, dat dan een soort onderling ding? Hoe ja, gaat dat dan? Ja, dat maakt ook helemaal niet uit. Je kan, je kan er beter delen dan dat die deal niet doorgaat. Dus, uh, dus deze deal is echt uh, uh, niet uit het boekje. Uh, maar wel heel transparant en heel open en heel snel gegaan. Dus, clubs... dus er zijn wel andere, begrijp ik. Sorry? Dus er zijn wel andere soort deals. Ja. Ja. ja. Maar ja, ik, heel simpel. Ik, ik, ben, ik ben nu langer bezig met een, een speler te verhuren van PSV naar FC Eindhoven dan, dan met Kevin naar Rome. Ja. Dat, gaat, dat, gaat, dat duurt langer en complexer dan zo'n deal. Snap je dus? Zometeen praten wij verder met jullie heren. Met Giel Dekker en Patrick van Dieven. Um, eerst Mark Koster, zometeen. Namelijk Marina Berlusconi. Daar hebben we het over. Er is nog een plaatje, denk ik, hè? Yes. Miljonair Scouting for Girls.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 Finest girl that I met. I think you're priceless. All oh, that I need. het Scouting for Girls. Doen jullie dat ook? Ja, maar niet, uh, niet door de week. Nee. Oh. Nee. Goed. Nee, niet is dus. een inkomptje, toch? Ja, nee. is een inkomptje. Nou, ja, ik ja. was er niet eens naar op zoek. Maar ja. nee, je kreeg het wel. Maar je kreeg het wel. Heren, zo meteen praten we verder. Yes. Hebben we het over Marina Berlusconi want dinsdag... en dat betekent de wereld van entertainment en media... Vanavond een kleine machtige dame die bekend staat om haar... wat is het, 14, 15 centimeter hoge naaldhakken en haar eigenaardige trekjes. Marina Berlusconi, de dochter inderdaad van Silvio Berlusconi. Want maakt de geruchten gaan dat zij het stokje van papa gaat overnemen. Ja, nou die geruchten zijn er natuurlijk op, op gang gekomen vorige week... toen Silvio ja, een pak slaag kreeg en in hoge broek werd veroordeeld... Ja tot het uh, niet mogen uitvoeren van zijn functie. Hij zit vijf jaar, mag hij niks meer doen. En hij krijgt eigenlijk een jaar, moet hij binnenzitten. Hij zou naar de gevangenis gaan, maar hij is een wat oude man. breekbaar oud mannetje aan het worden. Dus hij kan in zijn villa een jaar huisarrest krijgen. Probleem is wel, contact met de buitenwereld wordt dan wat moeilijker. Dus de geruchten gaan. Hij schuift zijn dochter, die hem adoreert. He, als je haar tweets leest, papa is geweldig, dus... Die schuift hij naar nou voren, zijn ja. oudste dochter, zijn laatste vertrouweling. 46 is er, dacht 47, ik. en die, die schuift hij naar nou voren om ja, het, het imperium verder te brengen. En ja. dat is nou het grote verhaal. En, uh, ja, en dus, er gaan geruchten dat ze politieke lessen volgt. En we belden even met italië kennen. Ine Rooks van de Belgische kranten Standaard. Marine is zeker een kans hebben, maar vooral wegens die joekel van een achternaam. Rechtse politici en rechtse media schuiven haar naar voren, omdat ze beseffen dat er geen andere kanjer klaarstaat. En een beetje uit eigen belang. Want, hoe het ook zal zijn... Silvio Berlusconi blijft een politieke macht hebben. Hij voelt dat. En dan zeg je maar beter hardop dat je zijn dochter leuk vindt. Als nieuwe leider. Dus zien welke kant het op gaat. Ja. <laughs> nou, ja, dat zegt onze... Um, um, uh, Italië kennen wel. Maar vanavond heb ik even op Facebook gekeken. Er zijn toch echt wel adhesiebetuigingen al... En niet, niet alleen uit het bellen... Schoon, niet alleen kan... maar omdat ze nee, de dood nee, van is. Nee, want dit is iets te, ja, iets te, te cynisch. Mm -hmm. Er zijn ook wel echt fans van haar. En je moet maar eens op Facebook kijken. Er zijn ook mensen van onze nieuwe leider al. We nou, zijn Italianen en, en het, een beetje toch dramatisch. En die rechtse media heeft wel gelijk. En die stimuleert dat. Maar Facebook is toch wel echt een licht onafhankelijk medium. Dus da daar zie je dat al gebeuren. Maar is de, nou is de vraag natuurlijk, um, uh, wil zij haar vader opvolgen in de politiek? Nee, ze is, groot is het niet business? zo als haar vader. Ze nee. heeft niet, niet, niet, niet die, die, dat macho, uh, dat heeft ze niet. Ze is wel een hele goede manager, keiharde manager. Die, die bedrijven ook uh, echt onder de duim heeft. Want ze staat uh, aan de top van twee bedrijven, Twee bedrijven. De holding, ik. dus de, de top, hè, echt waar het geld doorheen gaat. Maar ook van het mediabedrijf, dus van de blaadjes. He, ze, als ze interviews heeft zeer geregisseerd, als je op Twitter kijk, zou ik interviews afblazen omdat de, de vragen aan niet bevallen? Dus is keihard en zeer goed in het manipuleren van de informatie over haar. En, ja, ja. Uh, en ze is keurig. Ze is keurig getrouwd met een balletdanser. We hebben het al eerder gezegd. Ja. Over haar is ook niets te vinden. Ze leest s'avonds haar kindjeskeur voor. En ze kookt zelf. Er wordt niet, geen pasta gesveerd in het huis. Het is één strakke bende. Het, het is een soort Duitsland daarbinnen in dat huis. Maar ja, de, ik denk dat het wel een soort van, van kentering kan, kan betekenen. Net als me, eh, bij de file Le Pen. Ik denk... Dat zij het wordt. En maar ik denk dat is ze het, grote kans is maken om de premier van zo... Italië te worden. Serieus? Serieus. Omdat ze wat zachter is dan Berlusconi. Italia... Maar ze heeft toch totaal geen, geen bestuurlijke ervaring? Helemaal dat, niet. Nou, oh, ze, heeft twee, ze heeft twee miljarden bedrijven. Die leidt ze. En dat doet ze goed. Oh, de broer van haar, dus de zoon van Berlusconi... die heeft wel het vlekjes. Als je die op internet vindt, dan zie je hem ook in de sportschool... Poes ups doen, dood jongen. Die heeft ook een veroordeling aan zijn broek. Zij heeft daar nooit mee gedaan, terwijl ze in hetzelfde bedrijf zat. Dus ik denk en hoop eigenlijk dat ze doorgaat. Italië is niet een land waar rechtse uh, mensen populair zijn. Het is een, een gefragmenteerd land. Links heeft altijd ruzie. Rechts heeft eigenlijk geen leiders. Als zij dat dus kan worden, zou je maar, interessant zeggen. Maar zij zijn. kan natuurlijk nu niet zeggen: ja, ik, ik wil uh, wel ook de politiek en mijn papa opvolgen. Want dan, dan is Berlusconi natuurlijk meteen politiek dood. Als, als ze dat nu zou zeggen, toch? Nou, ze, de, Voor zover de, die dat al niet is. De partij gaat weer. Forza Italië heet in september. Dus het zou best kunnen zijn dat ze een partijwissel... een leiderswissel gaan doen, waarom niet? En als ze heel langzaam wordt ingewerkt... in de jaar dat hij lekker thuis zit... kan hij haar een beetje opvoeden. En dan schuift ze zo naar voren. Dacht, waarom zou dat niet kunnen? Ik denk ook dat het best wel interessant is. Ja, ja, kunnen als, zijn. Ze, als ze nu zegt, ja, ik wil wel de politiek in... dan is het uh, enige uh, laatste strohampje... dat uh, de papa nog heeft... is natuurlijk de koning is dood, levert de koning. Maar wat dan maakt het niet? uit? Die man is uh, bijna tachtig. Eigen... Je, je, je denkt nog steeds hij is echt klaar, hè? Dus het is ook een tijd om Je weet het ik nooit over, met hem. Het is voor tijd om het over te geven. En ik denk, ik zie, ik zie het wel doen. Ik zie en haar het wel doen. En nog even over haar. Het is dus een bijzondere dame. Zij leidt die bedrijven. Uh, dat is een serieuze tante. Ze wordt er Forbes genoemd. Uh, ja, als, ja, als een soort ijzeren lady. Als een, hè, dus, ze, ze, ze tippelt op haar hoge hakjes van 12 centimeter. Dus door, door, de, door, die, door die gangen heen. Daar leidt ze die bedrijven met ijzeren hand. Ze. ze, um, ze zij heeft haar studies niet afgemaakt. Het, het lijkt een beetje zo'n overachiever. Je kent het wel, een beetje zo'n licht, neurotische dame die alles in de hand wil houden. Ja, je wil het niet als vriendin, maar als baasin is dat best goed. Dus ik denk dat dat zij binnen binnen, binnen dat dat FiNinvest wat, wat eigenlijk de halve media in, in bezit heeft en ook uh, AC Milan. Dat dat ze heeft al ze ooit eens keer iets gehad met een speler daarvan. Um, denk ik dat dat het wel wel tot iets kan leiden. En dat het echt een, een stevige tand is, dat bleek in. Want was het achter. 90, toen Rupert Murdoch die was geïnteresseerd in het overkopen van... nou, wat was het, Mediaset, denk ik. ja En toen heeft zij er eigenlijk al een stokje voor gestoken. Ja, en, en daar heeft ze, dat heeft ze gewoon eigenlijk haar, haar vader ingevleefd. Want het waren twee... Nou, Rupert Murdoch is de macho. Mm. Die is misschien nog wel een grotere macho dan, dan, dan Koning En heeft ook nog iets meer blaadjes. En toen heeft ze daar eigenlijk gewoon gezegd, doen we niet. En heeft ze eigenlijk haar vader overroeld. En um, het, het, het, zei, haar vader luistert ook echt naar haar. Hè. Die man heeft weinig vrienden. Hij uh, heeft een paar politieke vrienden die hij die dan omkoopt... Hè, die, waar hij die nou ook voor veroordeeld gaat worden. Um, maar zij is een soort laatste vertrouweling. En zij adoreert hem ook. Als je ook foto's ziet... Er is nu ook een foto ook op internet waar de nieuwe leider wordt aangekondigd, dan zie je haar al zo... Al mechtig, met zo'n zonnebril, het zo is wel lekker Italiaans <laughs> zo naar haar naar hem kijken, dus ik denk dat, dat dat dat goed gaat komen. Het is een bijzondere dame, Marina Berlusconi. Ze ziet eruit als uh, Porsche Beckham, zo'n beetje, uh, maar dan ietsje. Nou, uit. nee, nee, meer, meer, meer Sophia Loren, hoor. En, en um, ja. voor de, voor de, voor de echte kennis, je moet even naar internet gaan, naar de Daily Mail. Er is ook een nippelkeetje met haar dat ze een ja. keer danst. Ze danst altijd met haar eigen man. Het is een ontzettend ja, balletdanser. met die balletdanser, En dan ja. zie je dat haar borsten eruit vallen, dus voor de, voor de fijn Even kijken, die foto's zetten we nu even op onze Twitter. BNN Today, als we hem kunnen vinden. In ieder geval meer mooie foto's van haar. Radio 1, Willemijn Veenhoven. PNN Today. Morgen dan start het proces tegen die vier Belgische tieners. die eerder dit jaar in Eindhoven een 22-jarige man hebben mishandeld. Je weet het nog wel, tegen zijn hoofd geschopt. Dat werd allemaal vastgelegd op beveiligingscamera's. Straks onze crimeverslaggever Mick van Wely over deze zaak. En we hebben allemaal voetbalmannen aan tafel... dus bespreken we zo meteen ook nog even de nieuwste KNVB-regels. Dit is Radio 1. De eerste hoofdpunten van het NOS-journaal van iets over half tien met Doran Megens. Niemand van het kabinet, ook premier Rutte niet... zal vrijdag bij de begrafenis van Prins Frizo in Lagervuurse zijn. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bevestigd. De Koninklijke Familie nodigt een beperkt aantal mensen uit voor de uitvaart. Wie op die lijst staat, wordt niet bekendgemaakt. De uitvaartdienst is vrijdag in de Stoopkerk in Lagevuurse. Israël is begonnen met de vrijlating van 104 Palestijnse gevangenen. Dat is een gebaar naar het Palestijns gezag... voorafgaand aan de vredesonderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen. Het worden de eerste rechtstreekse gesprekken tussen Israël en de Palestijnen in vijf jaar tijd. Nu is een groep van 26 Palestijnen vrijgelaten. Daarna volgden er nog drie groepen. En de controles op fraude met de studiebeurs hebben 12 miljoen euro opgeleverd. Het ministerie van Onderwijs betrapte vorig jaar 1742 studenten die een beurs voor uitwonenden hadden aangevraagd terwijl ze thuis woonden. Sinds vorig jaar is er een wet waardoor het gesjoemel kan worden bestraft. Dat zijn de hoofdpunten. Ja, we gaan naar het amateurvoetbal, want voetbalbond KNVB presenteerde vandaag nieuwe gedragsregels voor op en rond de amateurvelden. De regels die komend seizoen ingaan moeten treurige dieptepunten zoals de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen voorkomen. Een paar van de nieuwe regels die komend seizoen ingaan dus... Uitspraken van de TUG-commissie worden voortaan op internet gepubliceerd. De bond zet extra waarnemers in. En de opvallendste, wie in het amateurvoetbal voortaan een eerste gele kaart krijgt, moet 10 minuten naar de kant. En waarom gaat dat eigenlijk precies werken, Anton Binnenmars van de KNVB? Dat het direct lik op stuk is. Je moet even 10 minuten aan de kant. Denk na, afkoelen, gedraag je sportief. Heel effectief. Nou, hartstikke effectief. Maar er zijn natuurlijk altijd van die types die nergens naar luisteren. Van die... Van die hele clubs die niet willen deugen. Maar daar is ook aan gedacht, want met zulke clubs... Gaan we in gesprek, gaan we helpen van wat moeten we doen. Maatregelen treffen die ertoe toe doen. Vervolgens, als dat niet helpt, zeggen we een week einde niet spelen. De hele vereniging. Maar wel in het weekenden met elkaar praten over sportiviteit en respect. Hoe kunnen we zaken beter maken? Ja, een weekend niet voetballen dus, maar wel praten over sportiviteit en respect. Ik zie het wel voor vormen. Mijn omnivereniging Testosteron uit Wapserveen of de Beukers uit Bredevoort. Potje Bachbloesemthee erbij, cd van Enja op. Lekker op zitcursus <lacht> en dan een heel weekend bomen over hoe we met elkaar omgaan. En vooral hoe we met elkaar moeten willen omgaan. Dat kon nog wel eens een latertje worden er in de kantine. Ik ben benieuwd hoe de heren hier aan tafel daarover denken. Giel, Patrick, een tijdstaf Dus extra waarnemers, gezellig met elkaar bomen over of je wel of niet gedragen hebt. Gaat dat werken, denk je, Patrick? Ja, dat, is, dat zal komend seizoen moeten blijken. Het is, het is wel goed dat er vanuit de KVB actie wordt ondernomen... Om, om dit soort excessen tegen te gaan. Het is natuurlijk je waanzin wat er, wat er afgelopen jaar is gebeurd rondom de velden. Met de dood van met de nieuwe Met de tragische dood, je. maar laten we eerlijk zijn. Ieder weekend gebeurt dit gewoon op ieder niveau. Van de d jeugd tot aan de eerste elftallen. En dan moet gewoon een halt toe worden geroepen. Want uh, iedereen gaat naar het voetbalveld voor zijn plezier. En Denk je dat het gaat helpen, die, die, die time-out, hè? Gele kaart, tien minuten ja, aan de kant. Op het moment dat echt iemand helemaal over de rode is... Uh, en hij gaat naar de kant, dan, dan gaat hij daar ook nog stennen schoppen. Misschien dat, dat de begeleiders hem tot rust kunnen manen. Maar eigenlijk op het moment dat, dat, het echt, dat, dat hij echt een grove overtreding maakt... dan moet er gewoon eerder een rode kaart worden, uh, worden getrokken. En ja, dan moet hij meteen veel, naar de kleedkamer. Nou, op het moment dat, dat er uh, ontoelaatbare dingen uh, gebeuren, moet het gewoon. De, de scheidsrechters moeten daar heel mm. duidelijk in zijn. En zeker bij de jeugd, vind ik dat er gewoon regels gesteld moeten worden. Maar jij, Gil? Ja, ik ben zelf coach van mijn jongste. Dat uh, is een E-junior. Uh, mijn zoon van 17 speelt in de B-junior. Ik voel mezelf nog. Dus voor mij zou het een prima oplossing zijn. Maar ik denk. Uh, <laughs> Nee, ja, ik zie het ook iedere, iedere zaterdag zondag gebeuren. Dus ik ben het helemaal met Patrick eens. Uh, verantwoordelijkheid ligt bij de coaches, bij de vaders, bij iedereen eigenlijk. Maar stel, je, ja. jij krijgt geel en je gaat naar de kant. Hoe, nou, dat is wat, goed. Ja, ja? 100%. Ja, nee, je doet het vaak in de emotie, in voetbal met 40 is dus allemaal gezelligheid. Maar toch in de wedstrijd, het gebeurt. En, maar bij ons ja, werkt die regel al, hè? even rusten, even afkoelen en dat werkt prima. Maar even over dat praten, hè, wat, ik, wat ik net vertelde. Dan wordt zo'n hele club wordt een weekend uit competitie genomen. Zie je het voor je? Je komt wel eens in een kantine. Mm. Dat je dan gaat zitten onder leiding van de voorzitter. Zegt, nee, ja. dat, dat werkt toch niet. Nou, kijk, eenmalig kan het wel, kan het wel eens uh, heilzaam werken. Kijk, afgelopen jaar met de, met de dood uh, van Richard Nieuwenhuizen hebben heel veel clubs gewoon hun leden bij elkaar geroepen en gezegd van luister, dit is er gebeurd en wij willen dat dit niet bij onze vereniging gaat plaatsvinden. En de jeugd ging er wel over nadenken, ja. dus evenals uh, Giel, mijn zoon voetbalt ook, nou die heeft het wel met, uh, met zijn vriendjes daarover gehad. En de coaches hebben daarop ingespeeld. En die hebben ook duidelijk nogmaals aangegeven. En dat respect. werkt nog steeds door, denk je? Ja, respect nee? richting je tegenstander. Ja. Uh, richting de scheidsrechter. Want je mag heel blij zijn dat een scheidsrechter ieder weekend. voor jullie daar op het veld staat. En ik moet zeggen, ja, gelukkig, uh, het, het, het, de club waar mijn zoontje speelt. Is daar, is daar heel, heel erg scherp op. En het werkt gewoon. Dus jullie zijn echt wel echt voor deze KNVB-regels. Je zegt het gaat echt wel helpen. Ja, bewustwording. En ik denk, denk, denk zeker. Ik denk dat het toch veel meer leeft dan, dan ooit. Is het dan niet iets wat misschien over... Dit, we hebben het nu natuurlijk over het amateurvoetbal... maar wat in het ook moet gebeuren? Time-out? <laughs> ik zie je lachen, Nee, ja, ik denk dat ik over nadenken. Ik, ik, ja, ik denk, nee. Is het, is het verhard? Want jij hebt gevoetbald? Toch een anderhalf decennium? Ja. Ja. ja, maar nee, is het, nee, zie hier nou... Nee, nee, nee. Ik heb een idee, het idee, als ik Johan Derksen zal nee. uh, elke maandagavond horen... lijkt of die vliegende tekkels elke week deed. Nou, vroeger... Dat was echt gewoon met gestrekt ben ja, een soort karambau. Er gebeurde vroeger op het veld veel meer. Ja. Ja, Alleen tegenwoordig wordt alles geregistreerd. Met besproken. de camera's, uh, alles wordt, uh, wordt besproken. Uh, via alle social ja. media... Um, alles wordt uitgelicht en vroeger je had alleen studio sport en de rest van de week uh, verschijnen een keer misschien wat uh, in de krant. That's it. En tegenwoordig, op het moment dat een speler een, een spel overtreding maakt, ja, dan wordt hij op alle mogelijke manieren aangepakt. Als Willem van Haligen met deze tijd had gevoeld, nou, was dan had, ja, had hij wel wat wedstrijden gemist. Ja, ja Voor absoluut. Hem was het spelregelbewijs dus wel nuttig geweest. wellicht. <laughs> dat komt er dus ja, ook. Dat een vinden, goede zaak. Een cursusje doen. Goed, heren, zometeen praten wij verder over de business. Eh, waarin jullie het op dit moment super druk hebben tot 1 september. Maar eerst even Amy McDonald's. This is The Life.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 In the morning and your head first, was the stars. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna start?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 This is the life. Radio 1 BNN Today. Bij mij nog steeds Giel Decker en Patrick van Diemen... voetbalmakelaars van beroep. Um, we hadden het er net even over tijdens de plaat. Als, nou, als een speler nou als super lastig bekend staat, of je hem dan moeilijker verkocht krijgt? Of dat hij iets uitmaakt? Nou, ja, uiteindelijk denk ik wel dat, dat clubs naar het uh, totaalpakket kijken uh, van, van de speler, uh, Naar zijn technische vaardigheden, zijn doorzettingsvermogen. Maar ook hoe hij binnen een groep valt. En op het moment dat je het uh, predicaat krijgt als, als lastige jongen die een rebel is, nou, dan, dan gaan clubs daar wel, uh, wel heel kritisch uh, mee naar kijken. Maar zo'n als... zo zo Balotelli, denk ik dan aan, dat is de, de, de enige bad boy die even in me opkomt. Die, ja, die... Nou, dat is natuurlijk een gek. Ja. Als je ziet wat hij wat allemaal uitspookt. Maar hij, hij heeft het geluk dat hij zoveel talent heeft... dat hij ermee wegkomt. Een speler die hetzelfde uithaalt met minder talent... Ja, daar, daar hoor, hoor je of zie je niks meer van. Maar die verdwijnt ergens in... in... Ja, die, die gaat uh, misschien nog uh, naar een vage club ergens in, uh, in een verre land... waar die nog veel geld gaat verdienen. Maar daarna is het, is het wel over. Hoe is het? Zo'n Elham El weer? hè? Ik moest je net, net aan denken. Moest je net aan denken? Ja, maar dat, dat is een lastige jongen geweest, toch? Die heeft de Ajax toch een beetje... En die zit nou in Fiorentina, toch? Mm. En die moet weer terug naar Feyenoord. En dan zeggen ze op televisie, dat is een lastige jongen. Dus die, die wordt niet verkocht. Ja. Verpiet het zo'n jongen daar dan een beetje? Hoe, hoe krijg jij hem daar weg? Stel, zeg tegen jou: uh, je mag hem hebben. Nou, dan moet je zo'n speler wel bewust maken van het feit van, uh, dat hij niet, niet zomaar die houding kan blijven etaleren. Dan, dan, dan als hij echt onverkoper is, door he, dat door nou, mensen geen uh, miljoenen willen investeren. Kijk, zo met alle respect nemen, Drenthe, die nemen ze altijd zo'n rust aan Drenthe nemen ze wel, Nee, maar die nemen ze altijd wel erbij. Maar daar gaan ze geen 7 miljoen voor betalen. Dat risico willen ze niet nemen. Maar ze zijn een goede voetballer. Die altijd wel weer boven komt draaien. Een ben erbij. Een soort 2 voor de prijs van één. Nee, maar die, die, die, die, die ga je geen 7 miljoen voor, voor uitgeven. Maar ik weet zeker dat, dat, dat zo'n speler altijd wel goed is. Uh, ik, denk, ik denk dat clubs voor Elman de Wier graag bij willen hebben. Maar er geen miljoenen voor zouden we willen betalen. Omdat hij lastig is, onder andere. Ja, ik weet niet of hij lastig is. Ik denk niet dat hij lastig is. Dat, dat, hetzelfde de perceptie wat media creëert. of... Hetzelfde wat, wat. Kijk, Balotelli hebben er een beeld over. Maar als, als je zijn eigen agent, hè, Mino, over hem hoort praten. En je kent hem goed, dan weet je dat hij. dan zal hij altijd hem verdedigen dat hij niet zo is. Optisch. Ja. Maar, uh, ja, maar, ja, maar, maar, ja, maar dat het, is altijd zo. Dus dat, ja. is, dat is het vervelende. Uh, trainers die met spelers werken dag in dag uit. Die kunnen beoordelen of een speler lastig is. Is het dan ja. nou ook zo dat makelaars. een beetje bij het karakter passen van de speler. Zoals de hond op zijn baas lijkt. Ik geef ja. ja. ja, nee, verder niet meer je oog een beetje achter, in de zin dat je ja. normaal praat en een ja. nuchter uitstraling ja, heeft. Maar nee, is... maar kijk, Reola, Mino Reola dat is een Italiaanse, Nederlandse uh, spelersmaker... die volgens de boeken 150 miljoen heeft verdiend hm. aan het uh, verkopen van spelers. Onder andere Ibrahimovic. Knap. Is ja. het zo dat hij dan goed past bij lastige types? Want Ibrahimovic is ook behoorlijk nou, lastig. ik denk dat, dat sommige spelers ook wel goed... maar dat pet ik ook nog een, ja, een beetje. Hij heeft een beetje dat bad boy karakter. Leuk, ja, uh, trouwens. Maar. Of hij, ja, nee, maar ik, ik ken hem al. Hij komt uit dezelfde stad als ik, dus ik ken hem ook heel goed. Uh, privé ook, ja. Ander, ander karakter, uh, respect voor wat hij gedaan heeft. Uh, ja, andere, andere aanpak, weet je. Wij zijn, wij zijn agenten, wij zijn managers en hij is echt een makelaar. Hij, hij brengt je 100% weg. Ja. Maar wie zou je bijvoorbeeld niet doen? Welke speler, uh, en Messi is natuurlijk een droomspeler, maar je hebt natuurlijk van die typen, dan denk ik van, nou laat me zitten. Ja. Ik denk dat je niet op opname moet ingaan. Wij, wij willen gewoon graag werken met jongens waar je op aan kan. Waar je gewoon normale afspraken mee kan maken. En Wat ik heel belangrijk vind, op het moment dat we een jongen begeleiden... dat ik ook de drive bij hem zie. Dat hij er alles wil, wil aan doen om het maximaal uit zijn carrière te halen. Op het moment dat hij dat niet doet, dan attenderen we hem daarop... En meerdere malen, als het padje niet valt, ja, dan kan er ook een moment komen dat we zeggen: luister, wij willen niet meer met jou geassocieerd worden. We hebben een goede naam in de voetballerij. Iedereen weet op het moment dat we met spelers aankomen dat ze daarop aan kunnen. Ja, dat willen we niet kapotmaken door, door één jongen. Dus wij, wij kijken ook wel heel erg naar, uh, naar de mentaliteit van, uh, van de speler. Want ik vind dat, maar dat ze... gebeurt dus wel, dat, dat zeg je wel eens. Ja, absoluut. Ik, ik vind zeg het ook niet? een belangrijke taak. Nee, wat ik al zei, ik ga daar geen naam over noemen... want dan, dan krijgen ze nu meteen het predicaat van een moeilijke jongen. Dat, dat moeten we niet nee. hebben. Nee, maar natuurlijk gebeurt Want dat hoort ook in het begeleidingstraject. Uiteindelijk is, is mentaliteit, doorzettingsvermogen... is ook een, uh, een karaktereigenschap die je heel ja. hard nodig hebt. Wil je een lange carrière kunnen uitbouwen? Tegenwoordig is het niet meer zo dat je één jaartje moet spelen. Nee, je moet kunnen proberen om 10, 15 jaar op het hoogste niveau. Ja, dat, ja. Er zijn maar weinig jongens die dat alleen op talent kunnen. Even, even over de, uh, de, de kritiekpunten op, uh, op jullie beroep. Want uh, we hebben even rondgebeld. Jullie schijnen net de jongens te zijn, hebben we ons laten vertellen. Maar er zijn, uh, er zijn <laughs> andere types. Dank daarvoor. Uh, um, ja, ben... Dank mijn ouders daarvoor. <laughs> uh, ja. Je noemde net van die Royston Drenthe. Uh, dat is natuurlijk het bekende verhaal van uh, te jong uh, naar Real gegaan. En daar dan een beetje zitten verpieteren. Is dat ook de verantwoordelijkheid van een voetbalmakelaar? Nou, ik... ik... Persoonlijk, kijk, wij, wij geven beide geven advies. We geven voorlichting en we leggen scenario's neer bij een speler. Maar uiteindelijk bepaalt een speler altijd zelf. Want ik vind, een, een speler moet iedere dag naar de club. Hij moet er plezier hebben, hij moet er vertrouwen in hebben. Wij, wij douwen nooit een deal door. We, we kunnen wel aangeven wat de valkuilen zijn. Daar zijn we heel duidelijk in. Dat heeft onze voorzitter laatst ook gezegd, richting uh, Cyprus. Maar gebeurt dat misschien heel vaak niet? Dat die valkaden niet benoemd worden? Dat, dat... Dat, dat zou kunnen, maar ik praat namens hoe, hoe wij met de spelers omgaan. Onze voorzitter heeft ook heel duidelijk gezegd, Danny Hes, Cyprus is een gevaarlijk land om, de, om daar naartoe te gaan. Het kan zijn dat het goed gaat dat je salaris krijgt... maar 9 van de 10 keer krijg je niet het volledige salaris uitbetaald. Hou daar rekening mee. Hou daar rekening mee dat de contracten waarschijnlijk juridisch... niet uh, zo in elkaar steken zoals dat in Nederland het geval is. Op het moment dat een speler ja. dan toch zegt... ik wil en ik zal er naartoe gaan... Ja, dan is het wel zijn eigen verantwoordelijkheid. Maar het is wel onze plicht om hem daarop te wijzen. Maar, maar goed, ja. Je hebt Mark. natuurlijk ook sandbakachtige. Ook Tafereelen waar heel veel geld is en ja, het klinkt een beetje onaardig, maar dat je dan toch spelen, je pak je vier en het is mooi. Nee, ja, je kijkt nou niet... heel niks. Nee. Maar even nog Raiola, echt dat doet hij natuurlijk fantastisch, maar die zit bij Paris Saint-Germain toch. Ja, nu na Monaco de rijkste Club in Frankrijk, daar gooit hij ook als een ja, maar... bevriende spelers toch? Maar, of mag maar... ik dat zo niet zeggen? Natuurlijk, nee, nee. maar maar, maar dan, uh, Paris dan zit saint zit van de wiel zit daar nu. Maar maar die... Paris Saint-Germain is gewoon een, een fantastisch grote club, waar iedere ja. speler graag vooruit wil komen, dus. Het is niet zo dat hij Ja, het gaat even... dan een jaar weer ergens anders heen. Ja, dat maar voor maar... mij, een... Gregory laat zich niet... Kijk, hij was natuurlijk wel... Uh, nou ja, Desperse is het grote uh, slecht woord in dit verhaal... maar die was natuurlijk wel op zoek naar een nieuwe club. Weet je, als, als, als je iedere als als keer ik, ik heb niks, ik heb niks... en Mino komt aan met, ik heb Paris Saint-Germain... dan doe je dat gewoon klaar. En dan kan je wel nee zeggen, of, ja, of advies nee geven... maar hij was blij op dat moment, dat hij, en overtuigd denk ik het, hij was international... Wat is jouw van spelen? Ja, Heb je echt... geen international nee, wordt ja, niet eens meer? meer nee. Ja, maar goed, Mina heeft denk ik de overtuiging van: ik, ik, ik, kun je, ik kan je wegbrengen. Dat doet, doet hij ook echt. Ja. Maar ja, of, ze, of, ze, of ze een ja, lange carrière hebben, dat, dat weet ik niet. Maar, maar één ding: ja, hij zal het ook wel weer oplossen voor ze. Maar die ook, weet je, ja, hij brengt dan Liverpool. Ik dacht: ja, wat moet jij daar? Maar ja, goede speler. Maar ja, daar vindt hij wel weer een oplossing voor. Dus. Wat vind je nou zo in Mark? Ja? ja, en hoe zit het met clubs waar het geld niet allemaal... en van die duistere, laten we zeggen... achterdiep in de oerwal. club waar <laughs> Gullit naartoe ging. Ik was, nee, maar ik was, ik was overtuigd dat... dat uh, Kennedy Bakachoklo, die ging van Ajax naar Racing Santander. Een première Club. Dan ga je toch vanuit dat je gewoon netjes je geld krijgt. Nou, ik bedoel, Dat is de, dat is de valkuil. Ik, krijg, ik heb nog steeds mijn geld niet gehad. Ajax, hoe vergaat dat dan? Nou, dat is, dat is wel een keer gepubliceerd omdat het gewoon openbaar was. Maar dat gaat om... Uh, ja... ja. 4-5 nul gaan we eromheen. ja. Dus uh, heel veel geld, maar het gaat om, het, om een vierjarig contract. Wat ik gewoon niet krijg. Hm. En dan ga, dan ga je van Ajax bene naar een primaire divisionclub. We, denken, we gaan daar met z'n allen vooruit, kennen die ook. En ik heb nog to, ja, tot op de dag vandaag mijn geld nog niet gekregen. Ga je, dan, ga je procederen, neem ik aan. Ze ja, de... zijn failliet gegaan. Er, er was een hm. rijke zeik ingestapt. Die, die was niet, uh, bleek niet solvabel te zijn. Die is uh, clubs failliet gegaan, gedegradeerd. En dan zegt die makelaar uit, uit Haarlem... of uh, die laten we even als laatste uh, zijn geld krijgen. Ik, ik, ik, ik ga het ook niet krijgen. Nee, dat hoor je dus ook niet, maar dat is lastig. Dat is lastig als je, als, je, als je begroot en je hebt een bedrijf... en je, je rekent op dat geld en je krijgt het niet. Ja. Ja. Heer, ik zit zo'n ja. beetje naar jullie te kijken. En jullie zien altijd, wij, nou niet strak in het pakken uit, maar wel strak uit. Met de bloesjes, dure, dure shirtjes. Zet ik zo even vooral bij Giel Dekker te checken. Nou, dat zit er toch Italiaans, wel. He, mooie, he. Italiaanse, mooie. Ja, Italiaanse, dat Italiaans dacht is niet, ik wel, ja, Om je armen ook niet uh, te nee, nee, dacht, van het Laten we goed gekregen als we naar jullie gaan. Ik de, de, de radio, hè. stiekem toch een beetje de, de, de jongensdroom? Als je geen voetballer kan worden, dan word je voetbalmakelaar. Uh, <laughs> nou, ik was, ik was uh, niet als Patrick. Ik heb, ik heb uh, bij Haarnem gespeeld en niet, niet, niet prof. Ik ben vanuit marketing, commercie, uh, sportmarketing... Ik ...ben vier jaar lang commercieel manager bij PSV geweest. Ik, heb een, ik kom vanuit de clubwereld. En vanuit die ondanigheid ben ik gevraagd om agent te worden. Uh, ik ben niet zeg maar de, de ex-profielballer die geen werk had uh, en, en makelaars geworden. Nee, maar dat kan. Dat je, je nee, alle, je maar je zit zo, zoals als Kees Jansma uh, volgens mij uh, uit zijn dak ging... toen hij zijn laatste baan kreeg, want dicht bij de spelers. Zo nou, sta jij ja, natuurlijk. Ik doe het tot 20 jaar, hè? dus ik, ben, ja. ik, ben, ik, ben, ik heb alle, alle stadions, alle spelers... alle. Je hebt het allemaal romantiek... wel gezien. Nee, nee, nee, het wordt het alleen... Als ik morgen besluit, ik wil dit ook worden. Nou, als je worden. kijkt wie het zijn geworden, dan, dan, dan ja, je kan het... Je kan het als je... Nee, nee, nee. Je kan, je kan het, het, blijkt, het blijkt dat je het kan worden. Helaas wel. Van, maar die, maar van die vind... buitenaf... Uh... Maar die vinden geen werk. Ja, als er, als er, er zijn 120 gelicenseerde agenten in Nederland. En als er, als er denk ik, 20, pet heel maar als er 20 daarvan serieus een baan hebben... Ja. en er zijn er misschien 15 van die daarvan kunnen leven... Is het door het takes principe of je pakt alles of, of, of niet? Nou, de spelers pakken de agenten die, die, die, die de zaken doen. Als je, als je weet, er zijn, er zijn 500 spelers uh, in de Jupiter League Die verdienen gemiddeld 30.000 tot 40.000 euro bruto per jaar. Dan krijgen wij 3% of 4% commissie over, 5%. Dus dan mag je een, dus een comfortuur sturen voor 500 euro naar de club. Hm. En dan moet je een jaar lang, daar rijd ik naar Eindhoven toe... want je wil de jongens zien spelen, ik maak een afspraak met ze... Dus die deal is voor mij al niet meer rendabel. Mijn mensen gaan erheen, we bellen met ze. Dus, en daar lopen heel veel agenten bij die blij zijn. Dat ze al een speler van FC eindhoven telster hebben onder contract. He, hoe stoer ben je dan? Ik heb een speler onder contract, maar ik verdien je helemaal niks aan. Dan komen de buitenlandse agenten, die komen aan met Chutley. Die komen aan met de Scandinavische Ajax-Halt, Scandinavische de Roemenen. Die komen met een Roemeense agent, met een Scandinavische agent. Dus daar is geen Nederlandse agent bij Ajax betrokken. Eigenlijk is het de hoevenis. Nee, nee, nee is beschrijf, Je beschrijft de, de onderkant van de markt. Uh. Maar dat is het. Nee, dat is het. En, en als je kijkt, de, de grote sommen geld die, die al jaren gaan... gebeuren met de Soares, met de Marcus Bergen, Boni. Die komen allemaal mm -hmm. met, met buitenlandse agenten naar binnen... Het chat die vertrekt met een Belgische agent met het geld uit Dus De Nederlandse agent heeft, uh, nou, moet er gewoon, gewoon hard voor werken. Ja. Heb je meegeschreven, Olaf. Ja, ik ben morgen weg. Ja, ja. Ja, maar, ja. Ja, maar het is, het is koos, wel eens koos, leuk om, om, om, om dat aan te december. geven. A, aangezien de meeste mensen het idee hebben dat uh, een makelaar... die maakt snel een deal en die vult op alle mogelijke manieren zijn zakken. Maar dat, dat, dat is dus helemaal niet het geval. Je bent zeker met de jongens uh, die perspectieven vanuit de League. Daar moet je heel veel tijd in, en energie in investeren. En maar hopen dat ze uiteindelijk die stap gaan maken naar, de, naar een hoger niveau. Het worden nog even drukke weken voor jullie heren. Spannend, ja. Ja, ja, spannend, mij, Eriksen en uh, alle wereld, hebben jullie daar nog nieuws over? Die zouden het over 70 miljoen naar. Geen, ja, nee, niet, uh, dat, niet dat, geen komt, komt dat bij jullie dan ook binnen? Zo van, uh, nou, voor, voor mij is het wel, uh, wel belangrijk. Want we hebben Mike van der Horen uh, die begeleiden wij, die heeft de transfer gemaakt ja. naar, naar Ajax. Dus ik, ik hoop persoonlijk dat al de wereld, nou ja, zo, zo reëel ja, ben ik ja, wel, ja, dat hij een heel mooi contract af kan sluiten bij een club naar zijn zin. Voor jouw hij meer waard bij Ajax. Nou, daar heeft hij, heeft hij uh, zeker meer kansen op, uh, op speeltijd. Onze mensen hadden gelijk. Jullie zijn net de heren. Oh. Radio 1, Willemijn Veenhoven. BNM Today. Nog even kort naar morgen. De zaak van de uh, kopschoppers die komt voor. Um, het slachtoffer van die mishandeling in Eindhoven. Je weet nog wel die 22-jarige jongen die tegen zijn hoofd werd geschopt. Het slachtoffer die heeft uh, vandaag gezegd... ik ga gebruik maken van mijn spreekrecht. Onze kruimman Mick van Weli, goedenavond. Hé, hey, goedenavond Willemijn. Is dat bijzonder dat hij uh, gaat spreken? Nee, dat is niet bijzonder. is <laughs> heel saai om te zeggen, maar... Uh... Heel veel uh, slachtoffers doen dat uh, ja. uh, op de brief voor of een, uh, of een vader of een moeder. En uh, uh, vaak doen ze het ook zelf. En het is een hele goede zaak dat ze dat doen. Morgen dan de begint huilen. het, hè, de zaak. of Tenminste de inhoudelijke behandeling. Um, die vier jongens. Eentje is meerderjarig. Drie zijn er ja. minderjarig. Wat wordt ze te lasten gelegd? Uh, ik heb vanmiddag begrepen van de OM dat hun poging tot doodslag in vereniging te lasten wordt gelegd. En uh, dan ga je natuurlijk vragen: wat voor straf denk je dat eruit denk je dat er uit kan rollen? Juist. Uh, nou bij de minderjarige verdachte is de maximale straf dus, uh, twee jaar. Ik, dat is er, erg hoog hoor. Ik denk dat je bij uh, de minderjarige moet denken aan iets tussen een onvoorwaardelijke straf, misschien een uh, sorry, een voorwaardelijke straf met misschien een maandje onvoorwaardelijk en een flinke lange proeftijd. Mm -hmm. Echt een stok achter de deur. En bij de meerderjarigen zal het ergens tussen de nou ik denk onverwaardelijk zes maanden en, uh, en twee jaar, anderhalf tot twee jaar onverwaardelijk. Het hangt een beetje van omstandigheden, half hun het verleden, de ja. opstelling, dat soort zaken spelen mee. Nou ja, en het hangt wellicht ook af, wordt er natuurlijk heel veel gezegd over um, het, het feit dat hun zaak zoveel in het nieuws is geweest. En dat er al ja. heel veel over gezegd is, dat dat filmpje natuurlijk viral ja. is gegaan, dat heeft iedereen gezien. Gaat dat ja. nog meespelen, denk je? Nou, dat, dat rechters uh, zeggen vaak in het vonnis dat, dat een uh, daad een, uh, een of verdacht al, uh, al genoeg is gestraft door media-aandacht. En daar halen ze wel eens wat, uh, wat van, uh, uiteindelijk wat van af van de straf. Uh, mm -hmm. Aan de andere kant het is het een beetje dubbel. Aan de andere kant zegt bijvoorbeeld de rechter ook, het is over de impact van een delict op de maatschappij. En uh, ja, als er veel aandacht is, is, er een groot, uh, is, is de impact erg groot. Precies, maar ja. Ik, ik, ik, uh, maar aan de andere kant wordt dus misschien weer juist dat er veel aandacht is uh, voor is, wordt als strafvermindering gere ja. gerekend. Ja. Nou, ik, ik, je moet echt niet, echt niet denken dat iemand een half korting krijgt of zo. Echt niet. Dat, uh, <lacht> dat denk ik niet. En, uh, uh, nee, dat denk ik niet. En ik, en ik vind ook niet dat ze zwaarder moeten gestapt worden, gestapt worden dan, uh, dan soortgelijke, of daders met soortgelijke mm. zaken. Uh, ik bedoel, met, met alle respect, het is heel erg, want er is een echt. Mijn oog schiet als je dat ziet, Maar het gebeurt bijna ieder weekend dat iemand tegen zijn hoofd wordt geschopt. En dit incident is natuurlijk erg uitgelicht, maar ja. het gebeurt veel vaker. Eventjes nog, um, eentje meerderjarig, drie minderjarigen, dat betekent dat die niet in het openbaar worden gevoerd, hè, die zaken? Nee, dat was vanmiddag nog even spannend. De rechtbank heeft vanmiddag besloten dat uh, de drie minderjarigen, dat achter gesloten deuren, wordt behandeld. En het gebeurt wel eens dat ze ook worden vol volgens strafrecht worden uh, berecht en uh, dat het ook uh, wel openbaar is. Nou, in dit geval is dat niet zo. Privacy is belangrijk. Dus uh, we hebben één openbare zitting en drie achter gesloten deuren. Goed, morgen dus, dan begint de inhoudelijke behandeling. De eerste dag. Dankjewel, Mick van Wely. Doei. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Laatste woord van de show aan Bekende Nederland. Als eerste schrijver Kluun was nog steeds in extase na het Prins, Prins Concert van zondag. Dag Willemijn, afgelopen zondag was ik erbij, bij Prins in Paradiso. Eindelijk naar Robbie Williams, Coldplay, The Stones, Bowie en weet ik veel wie allemaal in Paradiso te hebben gemist. En voor wie hier het verkeerde over denkt, ik had echt keurig via ticketservice net op tijd mijn krachtse gescoord. Dan advocaat Oscar Merstein. De raadkamer van de Amsterdamse rechtbank wil dat de door de rechtercommissaris vrijgelaten zakkenrollers toch een voorjaarres blijven. Dat is pas echt Roemeense mosterd na de maaltijd. Die hebben na Gay Pride hun hidden allang gelicht. Oscar Amersdijn. En als laatste pornoactrice en glamourmodel Bobby Hieden. Lieve Willemijn, ja hoor, volgende maand kunnen we ons weer verheugen op de onthulling van de nieuwste iPhone. Een van de nieuwe snupjes is dat de iPhone je op elk moment kan vertellen... waar je je precies bevindt. Ondertussen liggen ze bij de geheime dienst in een deuk. Hoezo nieuw? Op ieder. En dan tot slot even, Mark. Je bent natuurlijk onze entertainmentman. Je hebt me toch een dikke vette roddel. Nou, Amsterdam-Zuid, daar, daar, daar gonst het. Stel en badder, het is uit. Het, is al, het, het, het gaat al op Twitter rond. Eigenlijk moet alleen even het goed nog even opschrijven. En die is goed met Estelle. Dus, uh, ik en dan denk is het waar, bedoel je? Dan is het uh, meer ja. waar. Kijk, als een van die twee bevestigen, is het waar. Maar het, we gaan er wel vanuit dat het uit is. Het is uit! Hmm. Ze is beschikbaar. Hij is beschikbaar. Nou, ik weet niet of er nog voetballers zijn die <laughs> misschien gekoppeld kunnen worden. Is er nog wat, jongens? Nee. Hey, heb je nog iemand? wat lopen? <laughs> nou, ik heb haar zien lopen op de beach, hè. Maar het zag er ja. Ja, Goed, zo gaat het de lijn.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 Ontdek dat nieuwe eetcafé en proef de sfeer bij die leuke bed-and-breakfast. Ga naar hollandtour.nl Toer schrijf je met OE. Eh? Dit is Radio 1.